Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Oho. Het, het NOS-journaal. De afgelopen dagen zijn tienduizenden Syriërs naar Turkije gevlucht. Het zijn inwoners van de noordwestelijke regio Idlib... die een veilig heenkomen zoeken voor het opgeleide geweld. Dat melden Turkse media. Syrië en Rusland hebben hun luchtaanval op rebellen in het gebied opgevoerd. In Turkije wonen naar schatting 3,7 miljoen Syrische oorlogsvluchtelingen. De Australische premier Morrison heeft in het hoofdkwartier van de brandweer in Sydney nogmaals zijn excuses gemaakt. Hij heeft veel kritiek gekregen omdat hij op vakantie ging terwijl er honderden branden woedden. Achteraf gezien was ik gebleven, zei Morrison, maar hij had zijn kinderen een vakantie beloofd. Hij brak zijn vakantie af na de dood van twee vrijwilligers van de brandweer donderdagavond. In Afghanistan is sittend president Ashraf Ghani herkozen. Volgens de voorlopige einduitslag kreeg hij bijna 51% van de stemmen. De verkiezingen waren eind september, maar een kwart van de Afghaanse kiezers kwam toen opdagen. De verkiezingen werden ontregeld door de Taliban, die talloze aanslagen pleegden. Veel stembureaus waren dicht, omdat het te gevaarlijk was. De Franse president Macron roept de pensioenstakers in het OV op... om met kerst en oud en nieuw gewoon door te werken. Macron noemt staken een grondrecht, maar hoopt dat mensen met de feestdagen... trein of metro kunnen pakken om elkaar te bezoeken. De regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 en een aantal regelingen voor Soberen. Agenten hebben in de berm langs de A58 bij Tilburg... een gewonde man gevonden in een auto. Het gaat om de bijrijder. De vermoedelijke bestuurder, die op de vluchtstrook liep, is aangehouden. Het gaat om een auto met Belgisch kenteken. Het slachtoffer in de auto is met onbekende verwondingen... naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Het is bewolkt. Er valt in het hele land af en toe regen. Tegen de avond wordt het droog. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen vaker droog, het blijft vrij zacht, ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Er staan op dit moment geen files. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 Kom eens langs, de entree is gratis. ZFM. Oh, oh, Dit is Kerst met ZFM. Met men en nu. Zit het, hem. Wanneer het... Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar station en paardie zegt ja goed verkeer. The group's a gift, the six-sided men are Morgen luisteraars, of nou, het is alweer middag hè, 12 uur geweest, dus goedemiddag luisteraars. U bent rechtstreeks in de uitzending van ZFM Oud Zandvoort. En de gast van vandaag is anne Marion Sense. Senzen. En we gaan het hebben over haar boek Zandvoort op Linnen, over schilders, tekenaars, etsers, ava artiesten, kunstenaars die in Zandvoort gewerkt hebben. De techniek is in handen van Jan Kool. En we gaan maar meteen beginnen, uh, Annemarie. Dat is het uh, handigst. Ik wil maar alleen nog even zeggen... dames en heren, wilt u reageren op dit programma... of heeft u een vraag voor Annemarion... dan kan dat op het telefoonnummer 023 57 ik hoop dat u net zo gezellig vindt als ik hier aan tafel zit met uh, Anne Marion. Welkom in dit programma. Dankjewel. Mijn eerste vraag aan jou is natuurlijk: want uh, kijk, ik kan jou hier zien zitten, maar de luisteraars die weten misschien niet wie je bent. Mm -hmm. van, vertel eens even, wie is Anne Marion Sensen? Nou, anne Sensen, uh, dat ben ik. En uh, ik ben de dochter van Ger en Anne Sensen. Dat zijn oud-makelaars hier aan Zandvoort. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd in Amsterdam. Ik heb tot mijn negentiende in Zandvoort gewoond. En ben daarna naar Amsterdam vertrokken. Uh, in 2000 ben ik toen afgestudeerd. En tijdens mijn studie heb ik... Uh, ben ik eigenlijk vrij snel gaan werken bij het Veilinghuis Christies? Gewoon als, als kijkdagmeisje, hoe heette dat toen? Um, en ja, daar zag ik echt heel veel mooie schilderijen, heel veel mooie kunstwerken. En onder andere ook veel mooie strandgezichten. Um, en daar, daar is mijn interesse eigenlijk voor, voor het strandgezicht uit voortgekomen. En daar ben ik toen eigenlijk mee verder gegaan. Heb je daar ook verder een studie van gemaakt? Dus uh, ja, nou, ik heb eigenlijk uh, ben ik meer de kant op gegaan van het interieur van het 19e eeuwse interieur. En ik ben uiteindelijk afgestudeerd op, uh, op, het, op de Sociëteit de Witte in Den Haag. En daar heb ik toen een reconstructie gemaakt van uh, het 19e eeuwse interieur. Hoe dat in 1870 er heeft uitgezien. Um, ik ben dan wel gespecialiseerd in het interieur. Maar dat houdt dan ook in dat je niet alleen maar meubels uh, bestudeert. Maar ook uh, schilderkunst en architectuur. En dit heb ik er eigenlijk, uh, eigenlijk altijd naast gedaan. Um, ik heb eigenlijk altijd... Uh, ja, eigenlijk ook samen met mijn moeder. Want mijn moeder is er eigenlijk mee begonnen. Die heeft eigenlijk altijd heel veel uh, afbeeldingen heeft ze, uh, um, gevonden in catalogie. Die ik dan eigenlijk meenam van Christies. En die knipte ze uit en die bewaarde ze. Daar zocht ze eigenlijk informatie bij. Um, samen zijn we vaak ook uh, naar het RKD gegaan. Dat is het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Een hele mond vol. No. Um, daar heb je... Prachtige mappen met uh, heel veel uh, reproductiemateriaal van uh, kunstenaars. En daar uh, hebben wij echt heel veel mooie plaatjes kunnen vinden van Zandvoort onder andere. En er werd eigenlijk altijd gezegd van... Uh, ja, in Zandvoort, de, daar de kwamen de kunstenaars niet. Het was te arm. Uh, men vond het eigenlijk niet... Uh, niet de moeite waard om daarheen te gaan. En er werd in feite door latere uh, kunsthistorici ook geen onderzoek naar gedaan. En de enige die eigenlijk altijd met Zandvoort in uh, verband werd gebracht, dat was Jozef Israëls. En uh, voor de rest was Zandvoort eigenlijk niet interessant. Ook niet om er onderzoek naar te doen. En tijdens dat ik bij Christies werkte, uh, zag ik gewoon zoveel mooie afbeeldingen, mooie schilderijen voorbij komen. En toen dacht ik van er is eigenlijk veel meer. En um, als je dan onderzoek gaat doen... en in al die mooie mappen gaat kijken... met al die reproducties... dan, dan kom je gewoon veel en veel meer tegen. En um, ik ben toen... in 2003... ben ik toen benaderd door uh, Peter Bluis... om te schrijven voor de Klink. Um, dan kan je even uitleggen voor de luisteraars. Het zullen er weinig zijn. Ja. Maar degene die niet weten wat de klink is. De klink is het uh, orgaan van het genootschap Oud-Zandvoort. En op dat moment uh, was ik daar bij een, uh, een genootschapavond. Ik gaf toen een lezing over het interieur van hotelinterieurs. Uh, of hotels in, in Zandvoort. Oude hotelsinterieurs. En hij vroeg eigenlijk of ik daarover een artikel kon schrijven. En toen zei ik ze van nou ik heb eigenlijk... Iets veel leukers. Uh, ik heb eigenlijk in de loop der jaren zoveel verzameld over Zandvoortse schilderijen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om daarover te schrijven. En toen zei hij van nou dat is ook prima. En eigenlijk ben ik vanaf 2003 toen gaan schrijven voor de klink. En ik nam eigenlijk elke keer weer een nieuwe afbeelding van een schilder... Um of die ik al in mijn verzameling had. Of die ik dan weer spontaan tegenkwam bij een veiling. Of in een tijdschrift. Of in een, tijdens een beurs. Ik, ik, ik hield mijn ogen altijd heel goed open. En uh, ik vond het natuurlijk altijd vooral heel erg leuk om te schrijven over een afbeelding wat ik zelf nog niet kende. Eigenlijk die ik net had ontdekt. En uh, toen is eigenlijk vorig jaar, in 2011, uh, het idee ontstond al langer. Dat uh, Peter Bluis zei van ja. We willen eigenlijk. Uh, het zou het leuk zijn om het te bundelen: al uh, die artikelen. En, uh, nou, en ook om, om, om. Ze zochten eigenlijk naar een cadeau voor mijn vader. Want die uh, uh, nam na. 16 jaar. 16 jaar, ja. 16 jaar afscheid van het genootschap Oud-Zandvoort. En daar zochten ze nog een passend cadeau voor. En uh, dat leek hem wel leuk om te doen. Het enige moeilijkheid daarvan was dat ik in feite veel van die artikelen ook vaak samen schreef met mijn vader en ook zijn hulp had bij, uh, bij, de, bij de afbeeldingen waar veel architectuur in voorkwam. Want hij wist eigenlijk precies altijd elke afbeelding te dateren en precies waar het was en oude foto's erbij te zoeken. En ja, ik ben van het jaar 72, dus ik weet niet zo heel erg veel van het uh, Zandvoortse verleden. Uh, het enige waar ik wel ja, wat verstand van heb is, uh, is van schilderkunst en uh, het 19e eeuwse schilderkunst. En kan het zodoende ook wel een plekje geven. Um, dus uh, we zijn, hebben toen eigenlijk al die artikelen hebben we gebundeld. We hebben daar nieuwe foto's uh, bij bijgezocht. Want er worden in die artikelen ook veel uh, verwezen naar andere schilderkunst van andere kunstenaars. En uh, op die manier hebben we het boek nog meer verlucht met, uh, met mooie afbeeldingen die niet zeg maar, in de klink uh, zijn gepubliceerd. Dat klinkt uh, fantastisch. En dat boek dat hebben we dus alle twee uh, voor ons neus uh, liggen. Mm -hmm. He, het is inderdaad uh, uitgegeven in mei 2011. En uh, daar heb jij in het voorwoord, of althans daar staat: Voor mijn vader. Nou, dat was ook zo. Ja. Het was ook een totale uh, verrassing in de algemene ledenvergadering. Ja. Dat hij, uh, uh, nou ja, door jou dit eerste exemplaar kreeg uh, overhandigd. En een nog grotere verrassing was daarnaast natuurlijk dat hij ook uh, een lintje kreeg: hè? de burgemeester ja. Ja. was er. En hij is benoemd in de Orde van Oranje Nassau. We gaan even naar de muziek luisteren. Bedankt voor deze inleiding. Mocht u iets te vragen hebben, hoewel we nog niet inhoudelijk iets behandeld hebben, maar dan kunt u bellen: 57, eh, 303 93, 023 57 303 93. Ah, it's a marshmallow world in the winter.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 It's a yum, yummy world made for sweethearts Take a walk with your favorite girl It's a sugar date, what if spring is late In winter it's a marshmallow world It's a marshmallow day in the winter When the snow comes to cover the ground It's the time for play It's a whipped cream day And we wait for it the whole year round Just to remember that those are marshmallow clouds Being friendly In the arms of the evergreen tree And the sun is red Like a pumpkin head It's shining so your nose won't freeze You must remember that the world Is your snowball See how it grows That's how it goes whenever it snows The world is your snowball just for a song Get out and roll it along It's a yum, yummy world made for sweethearts Take a walk with your favorite girl It's a sugar day, but a spring is late In winter it's a marshmallow world in winter, it's a marshmallow world. In winter, it's a marshmallow world. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. In Zandvoort. En ver daarbuiten. Want we weten uit commentaren die we via de computer krijgen dat er ook mensen in Canada, in Nieuw-Zeeland, in Amerika naar ons luisteren en waar al niet meer. Ik zit aan tafel met uh, Annemarjon Sense en in het eerste blokje heeft ze uitgelegd uh, hoe ze tot uh, dit Zandvoort op Linnen. Dat boek waar we het uh, vandaag over hebben, is gekomen. Dat zijn kunsthistorica is. En uh, nou ja, dat hebben we dus allemaal al gehad. Dus als u dat gemist heeft, dan is dat heel erg jammer. Maar we gaan verder. Want uh, we gaan uh, ja, eigenlijk een beetje zo in het begin van het boek... Uh, hoe uh, uh, kon je dus zien... Hè, want Later, zei je, in de 19e eeuw, kwamen schilders naar Zandvoort. Maar dat een schilderij Zandvoort als onderwerp had? Ja, dat is een hele goede vraag. Want het was inderdaad een vraag die ik mijzelf ook altijd stelde. als ik een strandgezicht zag. en er stond dan een kaartje bij. Uh, dit is een dorpsgezicht van Zandvoort. En toen dacht ik, waaraan kan ik nou zien dat dit Zandvoort is? En er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je dat aan kan herkennen. Aan de architectuur, aan de kleding, aan de boten die op zee lagen. Maar je moet wel precies weten waar je dan, wat je dan waar je nou precies naar moet kijken. En in de 17e eeuw was het bijvoorbeeld zo dat je had daar de vuurbaak. Dat is een soort baken voor de schippers op zee. Uh, waar vuur ingestookt werd. Uh, en dat is een, vrij, ja, echt een herkenningspunt bovenop de duin. En uh, daarnaast had je de kerk. Uh, vooral de hoge toren, de torenspits, was een, ook een herkenbaar punt. Uh, veel van die kerken in de 17e eeuw bij die andere dorpen lagen eigenlijk uh, vlak bij het strand. Eigenlijk op het duin. En bij Zandvoort uh, lag je eigenlijk aan de rand van het dorp. Um, ik heb nu net weer, ben ik, heb ik net, net een schilderij... Uit de 19e eeuw, weliswaar, uh, heb ik een, een artikel over geschreven. En daar heb ik ook weer opnieuw gezien dat eigenlijk uh, de, de Nederlands hervormde kerk hier uh, echt aan de rand van het dorp lag. Uh, en dat daarachter eigenlijk helemaal niet gebouwd was tot ongeveer 1900. En dat de bebouwing die er was, dat was eigenlijk allemaal uh, tussen de kerk en uh, de zeereep. Ja. En um, nou ja, bij, bij de 17e eeuwse schilderijen zie je dus de vuurbaak en de kerk. Uh, en mensen kwamen toen eigenlijk naar zee uh, voor een frisse neus of een pootje te baden. Dat deed men toen al, ook al had men heel erg veel kleding aan... Um, maar daarvoor was het strand eigenlijk helemaal niet een plek om te komen. Men vond het maar eng. Er, werd, uh, er zaten monsters in zee en als het maar enigszins en stonker, natuurlijk, naar vis. En je moest er maar enigszins niet komen. De visserij was er altijd wel, maar de gegoede burgerij die dacht van nou, dat is niet een plek waar ik heen wil. Um, en op een gegeven moment veranderde dat. Um, en, en uh, ook omdat er de, ja, vanaf een duin was het heel erg mooi te zien waren dus de, de, de veldslagen of de, de zeeslagen eigenlijk, die er op zee werden uitgevochten tussen de Engelse en de Nederlandse vloot het was natuurlijk prachtig om dat van een duintop te zien um, daarna had je, daarnaast had je natuurlijk de, de walvissen uh, en de potvissen die op zee uh, die aanspoelden op het strand en de, um, en de schipbreuken waar men eigenlijk op, op, op afkwam Um, dat was eigenlijk de grote, was eigenlijk de grote aantrekkingskracht op dat moment van de zee. Um, in de 18e eeuw. Uh we stoppen even ja. bij de 17e eeuw, want uh, dat soort aantrekkingskracht, dat zie je, er was hier bijna een schip gestrand voor de ja. kust. Ja. nou er ja. stond uh, zwart van het volk, mensen met enorme camera's om dat maar uh, vast te leggen, ja. dat is natuurlijk iets wat blijft trekken en wat ja. steeds, omdat we natuurlijk nu veel betere ja, navigatie en kaarten en dingen hebben steeds minder uh, voorkomt. Maar je ziet, het kan toch nog gebeuren. Ja, ja precies. Uh, daar zijn dus ook heel veel afbeeldingen van. Hè, wat ja. je net noemde van, van gestrande potvissen. Ja. En dat waren. Ja. ja. En dan zie je ook uh, om sommige foto's echt allemaal koetsjes staan. Dat mensen van. Nou ja. Heinde en ver, want het was een onbegaanbare weg naar Zandvoort. Klopt. Ja. Uh, de bobbel uh, naar ja. Zandvoort kwamen om ja. dat fenomeen te bekijken. Ja, ja het, was, het was moeilijk om naar Zandvoort te komen. Maar voor dat soort dingen kwam, kwam men zeker vanuit Amsterdam en Haarlem. kwam men zeker naar Zandvoort om dat soort uh, taferelen te, te aanschouwen. Um, en ja, vaak wat je op die schilderijen ziet, is inderdaad veel koetsen en hazenwindhonden. En eigenlijk is dat een beetje geeft dat een vertekend beeld. Want uh, ja, er waren eigenlijk helemaal niet zoveel hazenwindhonden op het strand. En uh, koetsen getrokken door zes paarden was ook iets wat men niet, uh, wat men niet zag. Um, maar het geeft waarschijnlijk wel een goed beeld van. Uh, ja, waarom men naar het strand kwam. En uh, om, om het voor de verkoop een beetje leuk te maken, om het interessant te maken, deed men dat soort uh, ja, elementen, voegde men toe aan het beeld. Ja, om, uh... en, en, en er zijn ook portretten gemaakt. En, en volgens mij zijn die gewoon. Ja, in, in het atelier van de, van de schilder gemaakt. Ja. En heeft men er als verleverde ging... Uh, ja, de, in dit geval dus uh, Zandvoort achter gezet. Het schilderij van uh, Dirk, Dirk zoon van Zandvoort. Ja, dat klopt. Ja, dat, het, het is, uh, vaak is het zo dat die portretten natuurlijk in het, uh, het atelier uh, ontstonden. Men, men, men kwam natuurlijk wel naar het strand... maar werd daar, ze werden niet uh, daar op het doek uh, vereeuwigd. En de achtergrond had men vaak ook wel van... Uh, uh, van etsen en van andere schilderijen nam men het over. Men kopieerde natuurlijk ook heel erg veel van, van elkaar. En de eerste die eigenlijk natuurlijk de vuurbaak vastlegden waren de, de, de, de, ets, de, de etsers en de, de, de, de, de tekenaars... die het zeg maar eerst op tekening vastlegden... en daarna op de etsplaat vastlegden. En die, die vonden dan in boekvorm vaak... en in, in afbeeldingen vonden die vaak zeg maar... Uh, ...zijn uh, dus weg naar de, het publiek. Ja. En daar zie je dus... Uh, daar op de, ...al die vroege schilderijen... ...althans de meeste... ...zie je dan inderdaad de toren van de hervormde kerk... ...en de, en de vuurbaak... Ja. ...en dan een prachtig tafereel... Van, ...van rijk uitgedoste... ...mannen en vrouwen... ...ervoor. Ja. Ja. Hadden die dan een connectie... ...met Zandvoort? Ja, die, uh, nou ja, die van Zandvoort... Uh, ...wat je net noemde, waarschijnlijk wel... Uh, vaak is het zo dat uh, uh, ja, ze wilden toch een bepaald soort status mee, uh, mee, mee uitstralen en het is mij niet helemaal de portretten die gemaakt zijn uh, op het strand zijn vrij zeldzaam dus er is ook niet zo heel erg veel onderzoek naar gedaan um... Uh, is een, is, maar t, vaak in de achtergrond is hier dan bijvoorbeeld een, een, een, een boot. Of een, dat verwees weer vaak naar, de, naar wat een de man deed. Uh, of, of, of hij had iets met, met scheepvaart. Uh, het is, vaak, is het ook een soort status-symbool: uh, uh, ja, status het aanduiden van een bepaald soort status. Ja. Uh, op een andere schilderij uit de 17e eeuw. Waar ook, portretten opstaan, waar ook een paar portretten op staan. Heb ik uh, ook schelpen. Er staan bijvoorbeeld schelpen in een karretje. En ik weet dat schelpen. Zeker als het tropische schelp betreft. Uh, dat, dat verwijst ook naar een bepaalde rijkdom. Want tropische schelpen kwamen natuurlijk helemaal niet op het, uh, op het Zandvoortse strand voor. Nee. En dat, dat zijn echt symbolen in schilderij. Die verwijzen naar de rijkdom van, uh, van het gezin. Van de, van, van de mensen die geportretteerd zijn. Interessant, heel erg interessant. Ja, het is jammer dat we, en dat staat natuurlijk ons in de toekomst te wachten: van de Zandvoortse radio-omroep dat we ook televisie gaan doen. Op vrijdag zijn er al experimentele uitzendingen. Maar live vanuit de studio, zover zijn we nog niet. Want dan zou u dus al deze prachtige platen in het boek kunnen zien. Maar mocht u na deze dit uurtje vanmorgen erg geïnteresseerd zijn. Want we gaan natuurlijk nog veel meer vertellen. Dan kunt u het boek bij de firma Bruna kopen. En uh, dat is natuurlijk een geweldig kerstcadeautje. We gaan even, aan het einde, we gaan even naar de muziek. Want uh, ik denk dat we even dit blokje 17e eeuw hebben afgerond. Ja. En dan gaan we straks naar jouw specialisatie. Dankjewel. Tot zover.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 Have yourself a merry little, merry little Christmas, make the yuletide gay. The fates allow Hang a shining star Upon the highest bough And have yourself A merry little Christmas now Goedemiddag luisteraars, u bent weer terug bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn gast van vandaag is Anne Marion Sense, die het prachtige boek Zandvoort op Linnen geschreven heeft. We hebben de 17e eeuw gehad en we springen meteen even over naar de 19e eeuw... want dat is haar specialisatie. Daar zijn ook heel veel schilders van in het boek genoemd... en met prachtige uh, reproducties van hun schilderwerken en gezien de tijd zullen we ons moeten beperken... want we hebben natuurlijk in een uurtje niet de gelegenheid... om het hele boek uitgebreid uh, te bespreken. Dus daarom, uh, Marion, aan jou weer het woord. Uh, wat, uh, want je zegt, nou, dat is mijn specialisatie. Wat fascineert jou zo en ja, wat, wat zijn daar de exponenten van? Ja, um, nou ja het wil natuurlijk niet zeggen dat, uh, dat men na de 17e eeuw... natuurlijk helemaal niet meer geïnteresseerd was in het strand- en zeegezicht... Het uh, was wel in de 18e eeuw was daar geen markt meer voor. Dus uh, de schilder legde dat niet meer op doek vast. Uh, men ging natuurlijk wel nog steeds naar het strand, ook in de 18e eeuw. Want ze spoelden natuurlijk nog steeds potvissen aan en nog, waren nog steeds schipbreuken. Alleen uh, het werd eigenlijk niet meer op doek vastgelegd. Er bestaan wel uit de 18e eeuw nog wat, uh, wat, wat prenten, wat, wat etsen en wat... Uh, wat gravures, um, maar het, het, men, men verkocht het in ieder geval niet meer. Um, zodoende komen we dus aan in de 19e eeuw... waar eigenlijk een van de eerste uh, die Zandvoort ontdekte... wat ook zeg maar, in de literatuur wordt, uh, wordt aangemerkt, was Jozef Israëls. En dat is denk ik eigenlijk een van de meest bekende, ook voor de luisteraars... Dat is denk ik een van de meest bekende schilders die in Zandvoort geweest is. Um, het enige is wat, wat mij altijd opviel was dat in de literatuur werd gezegd... van ja, hij was de ontdekker van het, uh, van het vissersgenre. Dat is niet helemaal waar, want er zijn ook uh, voornamelijk uh, buitenlandse schilders... voor hem geweest die dat genre eigenlijk hadden ontdekt... En hij was toen op dat moment gespecialiseerd in historisch schilderkunst. Uh, daar was op dat moment een markt voor. Uh, maar gaandeweg voelde hij zich daar eigenlijk niet zo meer zo, uh, zo lekker, lekker bij. En hij heeft uh, op een gegeven moment het vissersgenre ontdekt. Uh, de arme vissers, dat boeide hem veel meer om dat op doek vast te leggen. Uh, daarvoor had hij natuurlijk inspiratie nodig. Uh, en hij trok daar, daarvoor trok hij naar Zandvoort. Het werd op aanraden van een arts, werd, uh, zijn, zijn, zijn broer die was arts... Uh, werd gezegd van nou, je moet naar Zandvoort, want daar knap je op. Hij zelf zegt daarover in een brief van nou, ik mag dan wel een koutje hebben gevat... Uh, maar ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd wat daar is... Um, hij moest, hij was op dat moment, uh, het was in 1855, kwam hij naar Zandvoort. Er was al wel een verharde weg. Dus uh, het, het naar Zandvoort gaan was al een stuk makkelijker. Ja, want die weg die was voor het groot bas, badhuis uh, ja. aangelegd he, ja. in de jaren 1826. Ja, 18, 1828 was dat die verharde weg aangelegd. Okay, 1826 was, kwam het badhuis. Het was toch een van de... Ja, eerste uh, hotel zeg maar, in, uh, in Zandvoort. Toen kwam ook een beetje die badcultuur kwam op... wat uit, vanuit Engeland eigenlijk kwam overwaaien. Um, en uh, uh, daarvoor waren er ook wel uh, ja, herbergen... zoals men dat noemde. Um, de tv worden er worden twee genoemd in een, in een artikel... wat mijn vader op een gegeven moment vertelt... uit het Klaverblad en de Haas, volgens mij... die in de Kerkstraat bevonden... Maar verder is er ook uh, niks over bekend. En um, het badhuis was een van de eerste. Maar eigenlijk veel van die kunstenaars die zeg maar zo rond 1855 en daarna kwamen... zaten niet zozeer in het groot badhuis. Maar zaten echt bij de, bij de mensen thuis. Want dat kwam ook opzetten dat men kamertjes verhuurde. En het was natuurlijk veel goedkoper dan, dan natuurlijk in een groot badhuis te zitten. En ook zat daardoor de kunstenaar gewoon dicht bij zijn onderwerp. En kon hij heel erg goed de sfeer proeven... Uh, van, uh, en, en dat ook inderdaad vastleggen in zijn schilderijen. En dat heeft Jozef Israëls ook uh, heel goed kunnen doen. Hij zat uh, in 1855, zat hij eerst. Uh, uh, boven bovenaan de Kerkstraat uh, bij uh, een, een timmermansgezin uh, van Duivenboden. En later, uh, toen hij een paar jaar later terugkwam... samen met een vriend, uh, Constant Aert. in 1859 is hij, uh, heeft hij bij de familie Werf gezeten aan de, aan de Krocht... Uh, in een oude boerderij. En uh, die verhuurde toen ook kamertjes. En, uh, want er hebben er waarschijnlijk wel meerdere gezeten... Uh, en uh, vanuit daaruit liepen ze het dorp in en, en, en, en hebben eigenlijk alle het oude, het arme vissersleven, hebben ze eigenlijk uh, op doek vastgelegd. Um, is, is dat veel werk? Ik bedoel, zijn er veel werken van Zandvoort van hem uh, bekend? Ja, er zijn, dat, dat is, het, uh, dat is het, het, het typische. Heel veel van die werken worden ook vaak wel gezegd van het is Katwijk of het is Scheveningen. En... Um, daar ben ik in feite ook op van uitgegaan in de eerste instantie. Zo van wat heeft hij dan in Zandvoort gemaakt... En um, ik was op een gegeven moment in het Singermuseum in Laden en daar zag ik een heel mooi schilderij ook van Jozef Israels... waar ik mij eigenlijk dezelfde vraag stelde... waaraan kan ik zien dat het Zandvoort is? Want ook daarnaast het schilderij stond weer zo'n um, titel van dit is Zandvoort. En ik zag eigenlijk alleen uh, de contouren van een dorp. Ik zag een, een, een, een vrouw en een, en een man en een kindje... Um, weliswaar mooi aangekleed, mooie klederdracht. Maar um, ik dacht ervan ja... Ik, ik heb voor mij helemaal geen aanknopingspunt. En ik heb toen in een artikel heb ik het, uh, de kleding beschreven. Ik heb mijn vader om raad gevraagd. Uh, die heeft iets gezegd van nou dit zou wel antwoord kunnen zijn. Maar het was voor mij nog steeds niet genoeg. Totdat ik las dat hij ook uh, schetsboeken had gemaakt in Zandvoort. En dat vond ik pas eigenlijk echt interessant. En die ben ik toen in het Rijksprentenkabinet opgezocht. En daar zag ik echt de voorstudies voor het werk wat in het zingen hing. En dat was voor mij eigenlijk bewijs genoeg ja, precies. dat dat Zandvoort was. Want in het boek van dat schetsboek zei je ook... van dit is het eerste boek in Zandvoort. Wat betekent dat hij dus vaker in Zandvoort is geweest. Dat hij waarschijnlijk ook meerdere schetsboeken heeft gemaakt. Het tweede schetsboek bevindt. Uh, Vindt zich in het uh, Haagse Gemeentemuseum, dat heb ik nog niet gezien. Omdat het eerste schetsboek al vol stond met motieven en, en, en um, afbeeldingen, uh, voorstudies uh, voor zijn schilderijen... En zodoende heb ik echt een aantal uh, schilderijen, van een aantal schilderijen waarvan men zei van nou, dit is Scheveningen of dit is Katwijk, heb ik kunnen zeggen van nee, dat is helemaal niet zo. Dit is echt ontstaan. Dit idee voor dit schilderij is echt ontstaan in Zandvoort. Wat een, wat een vondst. Ja. En, en, en wordt daar dan iets mee gedaan? Of, of hoe gaat dat dan verder? Want jij hebt dus aan de hand van die schetsen kunnen aantonen... dat dus bepaalde schilderijen... een zandwoord als onderwerp hebben. Ja. Ja, ik, ik, dat, ik weet eigenlijk niet... Uh, uh, want het is natuurlijk zo... ik heb dit boek vorig jaar natuurlijk geschreven... en er is nu... Uh, wordt er, is er weer wat meer uh, belangstelling voor. Het gaat in de kunstgeschiedenis altijd vrij langzaam met dat soort uh, ontdekkingen... Um, ik denk ook dat men ook nooit echt diep gegraven heeft. Men, vaak is het in de, in de literatuur zo dat men elkaar naschrijft. Men kopieert elkaar van... oh, er is onderzoek naar, naar, naar gedaan. Uh, en, en oh, dat, dat zal dan wel waar zijn. Terwijl ik het juist altijd heel erg leuk vind... om echt terug te gaan naar de bron. Om te kijken of het inderdaad wel zo is wat men zegt. Ja. En dan kom je vaak, heel vaak tot conclusies van... nou. Uh, het is eigenlijk helemaal niet zo. Het zit eigenlijk heel anders. En nu je zei, is het wel zo dat uh, aan, aan de schilderijen van Jozef Israël kan men in eerste, ja, kan men niet, niet meteen zien dat het zandvoort is. Ook de kleding, ja, is, is niet typisch zandvoort. Behalve als je natuurlijk een hullehoedje ziet, wat natuurlijk wel heel erg typisch zandvoort is. Maar de kleding werd, ja, de kleding die, die, die ze aan hebben, wordt ook in, zie je ook heel terugkomen in de andere kustplaatsen. Dus het is eigenlijk ook heel logisch... dat men dacht van, nou ja, er werd in Zandvoort... daar kwamen de schilders niet. Dus het zal wel Katwijk of Scheveningen zijn. Terwijl dat dus... Uh... Niet ja, aan het geval want ik te heb zijn. hier een schilderij voor me, een reproductie van Het Breistertje. Maar ja, dat, daar zie je een, een vrouw in een deuropening staan. Of een meisje, liever gezegd. Ja, dat kan natuurlijk ook inderdaad Katwijk of Scheveningen zijn. Ja, ja dat klopt. Maar als je ja. dus in die voorstudie ziet dat hij daar schetsen van gemaakt ja. heeft. Ja, dan is het te dateren. Zo stond er vanmorgen. Je hebt de krant niet gelezen, maar dat ging over Frans Hals. Dat jarenlang het schilderij De Lachende Cavalier. Uh -huh. van Frans Hals die titel heeft gekregen. En ze ja. dachten dat het dus iemand van de schutterij was. En de voormalige conservator van het Frans Hals Museum... is dieper erin gedoken ja. en is nu tot ontdekking gekomen... ook aan de hand van, inderdaad, een oud geschrift... wat hij bij een antiquaire gevonden heeft ja. over een familie. De Tielman, nog wat dat het dus uh, een, een portret van die meneer... en er hangt nog een portret ergens in Amerika in een museum... en dat is hij nu aan het weg. Ja, je, net wat je ja. zegt, het wordt steeds maar gewoon overgenomen... Ja. en uh, ja, als je er echt daadwerkelijk uh, tot de bodem induikt... dan blijken dingen toch vaak anders, anders te zijn, te zijn ja. dan jaren aangenomen ja. werd. Ja. Nou, ik vind het zo grappig dat jij nou ja, een soortgelijk... Hè, nou, ik vind het heel knap, een ja. uh, conservator van het museum ja. waarde. Jan, knik je voor dat het tijd voor een muziekje is weer? Ja, we gaan zo geweldig. Wat een vertelster hè, is die Marion. Nou, dank je wel zover. Jan heeft weer een gezellig muziekje voor ons. Het was weer een heerlijk kerstmuziekje. Jan, wat, wat was de titel daarvan? Uh, do you hear what I hear? Ja, oh. Dat is in een heleboel uitvoeringen uitgevoerd. Oh. Ik vond deze kerstuitvoering wel wel uh, Nou, uh, geweldig. We zitten helemaal in de kerstsfeer. En tegenover mij aan tafel zit uh, anne Marion Sensen. Die er net al een fantastische fantastisch betoog heeft gehouden over het onderzoek wat ze gedaan heeft... naar de herkomst en de, de aanduiding van de schilderijen van Jozef Israels... door zijn uh, schetsboeken te bekijken. En daardoor ook tot de ontdekking of de conclusie is gekomen... dat schilderijen die toegeschreven worden, dat dat Katwijk of Schevingen... is dat er toch uh, gezien het schetsboek uh, in wordt is. Ik vond dat... Uh, Ontzettend interessant iets. Van, nou, ik heb me ook al heel vaak in dingen. ja, ik ben geen kunsthistorica verdiept. Maar dit is toch voor mij ook een nieuw, uh, <lacht> nieuw iets. Nou, we waren dus in de 19e eeuw. Ik ja. weet niet uh, hoe ver jij daarmee door wil gaan. Want uh, dat is voor jou het makkelijkste. Dus ik zou zeggen ja. Anne Marie, aan jou weer het woord. Anne Marion, sorry. <lacht> Ja, die vergissing wordt vaker gemaakt. Dat geeft niet. Uh, ja, nee, ja, je kan het eigenlijk niet alleen maar zien aan, uh, aan, aan schetsen die gemaakt zijn. Ik heb ook uh, studies gedaan naar uh, de dagboeken en de brieven die door sommige mensen werden geschreven. Zeg. Onder andere, er is inderdaad ook door Jozef Israëls is een, is een brief geschreven uh, naar de burgemeester destijds uh, uit mijn hoofd, uh, burgemeester en um, dat hij vroeg: um, ja, Kan um, mevrouw de werf, uh, nog wat, uh, van de werf nog wat aardappeltjes sturen naar me? Want uh, ik vind de aardappeltjes zo lekker. Um, dat zijn een van de brieven die ik heb gevonden. Maar ik heb nog eigenlijk nog veel meer brieven gevonden uh, van uh, Simon Maris, die in de jaren 20, uh, 1920 zeg maar, naar Zandvoort kwam met zijn gezin. Um, en uh, eigenlijk uh, hier een, een, een, een huis huurde uh, eigenlijk in de loop der jaren eigenlijk verschillende huizen heeft gehuurd en daar met zijn gezin uh, vertoefde um, in het archief uh, in zijn archief wat zich ook bij het RKD bevindt in Den Haag kwam ik weer hele leuke foto's tegen van uh, allerlei uh, strandkiekjes waar hij uh, in, in, met zijn gezin de zee in loopt uh, dat je zijn zoontje met een ermetje en een schepje ziet en zijn vrouw uh, in een lange witte jas voor de mosterdhuizen staat. Dat viel trouwens ook op dat ze allemaal echt, uh, zelfs midden in de zomer nog hele lange jurken dragen. Grote hoeden op hebben. Um, en, en, en, maar alleen Simon Maris, de schilder heb ik in een badpak gezien. Maar het zijn natuurlijk ook die badpakken met lange pijpen. Ja, pijpen en, ja. Uh, ja, ja. streepjes, goed bedekt. Lange armen. En, um, maar toen al inderdaad al lekker de zee doken. En daar zijn dan foto's van. En het zijn hele spontane kiekjes. Um, en, en ook um, dat hij ook zelf schrijft van wat hij allemaal deed en dat hij vrienden uitnodigde en die, dat heb ik dan weer, weer teruggevonden in de badlijsten, in de badgastenlijsten ja. die dan in de Zandvoortse courant werden opgenomen van 1880 um, daar, heb ik ook, daar heb ik ook als ik dan inderdaad alleen een naam had van ja hij is in Zandvoort geweest maar wanneer, dan zocht ik dat inderdaad, zocht ik zijn naam op van, een, van diegene, van die kunstenaar zocht ik in de badgastenlijst op uh, en dan kon ik eigenlijk precies zien wanneer er geweest, hoe lang die er heeft gezeten, uh, met um, hoeveel personen en, en waar, waar ja. Ja, en waar die verbleef. Ja, want er stond ook in die badgastenlijst niet alleen de naam van de personen, maar ook hoeveel personeel ja. uh, ze bij zich hadden ja, en zo. Ja, ja want dat, ze kwamen niet met z'n tweetjes, maar ze kwamen met een hele. Uh, ja, heel veel met personeel, met dienstmeisjes, kindermeisjes. En, uh, en ja, vaak nodig ze dan inderdaad allemaal mensen nog uit die langskwamen en gaven ze grote diners voor. En, uh, want er was wel wat te doen, zeg maar, in de jaren 20. En ja. zo rond de 19e eeuw was er veel in Zandvoort te doen. Het was uh, echt een badplaats met allure. Um, en uh, daarnaast ben ik, uh, heb ik de dagboeken doorgespit van uh, Max Beckman, dat is een Duitser. Er kwamen veel, uh, ook veel buitenlanders naar, uh, uh, naar Zandvoort al voor de 19e eeuw, zo rond 1880, 1890. Uh, veel Amerikanen die naar, uh, hier hun roots zochten, zeg maar. En, en ze kwamen eigenlijk naar Nederland in eerste instantie om de Oude Meesters te bestuderen. En uh, naar het Frans Hals kwamen ze. en naar het Rijksmuseum in Amsterdam. En dan was het eigenlijk nog maar een heel, ja, een heel klein, klein stukje. Stapje. klein stapje. om naar, de, om naar Zandvoort uh, te gaan. En in het museum zagen ze dan ook de. De 17e eeuwse. Ja, en we hadden natuurlijk al een, een treinverbinding. Ja. Dus je kon in Amsterdam op de trein stappen. En we hebben natuurlijk ook uh, uh, 1899, geloof ik, de ja. tram. Of uh, eind uh, 1890, uh, de tramverbinding. Ja, precies. Dus Zandvoort was natuurlijk ook ontzettend goed bereikbaar. Ja, hè? Ja. Dat is eigenlijk de enige badplaats die een directe treinverbinding heeft met het ja. achterland. Ja, je ziet ook inderdaad vanaf die tijd dat er echt heel veel kunstenaars naar Zandvoort kwamen. En. Um... Dan ontkracht je eigenlijk meteen zo van dat Zandvoort. dat er in Zandvoort geen kunstenaars kwamen. Het was dus ook helemaal niet waar. Dus was, Zandvoort was zeer in trek bij de, bij, de, bij de kunstenaars. bij buitenlandse kunstenaars. maar ook bij binnenlandse kunstenaars. die naar Zandvoort kwamen om. De weerwar van straatjes, zeker in de noordbuurt, uh, vast te leggen. En um, nou, een, van die, uh, een van die werken, wat, wat, wat ja, dat, is, dat kan de luisteraar dan weer niet zien. Maar het uh, hangt in het, uh, het uh, Zandvoorts Museum. Dat is van uh, Texera ja, de Matos. Ja. Is, een, uh, is een panorama van Zandvoort waar je dus echt enorm veel. Uh, ja, op kunt zien en je kan er eindeloos naar kijken. En het is echt de moeite waard om, uh, om, uh, om dat. Om dat, om dat ja, het is een aquarel om die aquarel te gaan bekijken. Dat is een goede reden om eens een keer in het museum binnen ja, te lopen. Absoluut. Ja. Want het uh, hangt daar prominent. Ik heb het laatst nog weer eens. En dan, kan je, dan ga je voor staan. En dan ga je zoeken. En dan denk je, oh ja, dat herken ik. Dat is het raadhuis. Dus als dat het raadhuis is, dan moet daar dit lopen. Dan moet zus. En dan ga je echt uh, jezelf uh, ja. Ja, proberen alles uh, te vinden. Van waaruit heeft die uh, meneer dat geschilderd, die tekst dan wat Hij heeft het geschilderd vanuit uh, van Hotel Dorange. Want je ziet op dat uh, aquarel uh, in een arcadeboog. En uh, het is rond nee, 1923 is het uh, geschilderd. En, uh, hij heeft dat vanuit zo'n arcade, vanuit zo'n boog van het Hotel d'Orange... Uh, wat natuurlijk allemaal er niet meer staat, wat allemaal is afgebroken... heeft hij dus dat, uh, dat vastgelegd. En, en dat Hotel d'Orange, dat staat zo nu ongeveer... waar uh, de flats, uh, het parkeerterrein van uh, Dirk van der Broek is. We ja, mogen klopt. geen reclame maken, maar ja. goed. Dus daar, en dat torende echt boven het dorp uit, ja. dat... dat altijd uh, zag je dat, uh, dat hotel. Ja. En dus aan de achterkant keek je dus inderdaad uh, nou ja, zo ja. op de Noordbuurt. Dus dat was echt een van de redenen waarom men naar Zandvoort kwam. En, en, uh, en die meneer Texerre de Mastros uh, was dat een buitenlander of was dat een, een Nederlander? Dat was een Nederlander, ja. ja hij woonde in Amsterdam en uh, ja, is dus uh, is rond die tijd... Uh, Even naar Zandvoort gekomen. Hij heeft hier een jaar lang gewoond aan de Parallelweg. Ik geloof dat het nu de Secretaris-Bosmanstraat is. Klopt, ja. En uh, daarna is hij weer vertrokken. En sommigen kwamen inderdaad ook maar een jaartje. Um, kwamen ze hier. En, um, um, de kunstenaar die ik net heb onderzocht, uh, Hendrik Valkenburg, is een 19e-eeuwse schilder. Die kwam hier ook, uh, ook maar een jaar. En dat was vanwege omdat zijn kind uh, ziek was. En hij verbleef hier een jaar. En Schilderde en tekende naar hartelust uh, Zandvoort. Uh. Nou, vanuit die, uh, wat je net noemde, die Simon Maris. Uh, echt uh, fantastische uh, foto's. die natuurlijk heel duidelijk uh, zijn komst. En uh, hier zie ik een foto met op de achtergrond uh, Watertoren. Ja. Nou, Watertoren is van 1912. Dus ja. ook daaraan kan je heel vaak foto's uh, dateren. Ja. Hè, ja. Van voor of na de watertoren. Ja. Want Klopt. dat was toen ja. een van de. Een van nou ja, wat vroeger de, ja. De, de, de toren van de nu dan Protestantse kerk. Ja. En de vuurbaak, de vuurbaak ja. is dan nu uh, later toch echt ja. de vuur. De, de watertoren geworden. Ja, ja, ja precies. En um, nou ja, wat, ik nog, wat ik nog graag wil zeggen... is uh, dat tijdens het maken van dit boek... Uh, ben ik toen ook benaderd door een uh, verzamelaar... die zei van... ja, ik heb ook nog een, een, een hulk hangen. En uh, dat is ook een 19 15e eeuwse schilder. En uh, heb je daar nog wat aan voor je boek? En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk... want het was een werk wat ik helemaal niet kende. En ik heb dat toen eigenlijk meteen opgenomen. Um, en daarmee wil ik eigenlijk zeggen... Ik ik ben van mening dat er nog veel meer hangt in Zandvoort. En daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar. En ik zou er echt heel graag ook onderzoek naar willen doen. Uh, naar alle uh, juweeltjes die zich nog in Zandvoort uh, schuilhouden. En het is natuurlijk uh, voor heel veel mensen natuurlijk van ja, moet ik dat allemaal wel prijsgeven? Maar uh, nee, ik ga in ieder geval vertrouwelijk uh, met de informatie om die uh, eventueel zou binnenkomen. Of via het genootschap of misschien nog uh, vandaag. Um, want het lijkt me heel leuk om daar onderzoek naar te doen, ook voor een volgend boek eventueel. Want ik heb nog zo verschrikkelijk veel materiaal waar ik onderzoek naar kan doen. Waar ik er mooie artikelen over kan schrijven. En wat nog een heel mooi boek zou kunnen vormen. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik onderzoek naar kunnen, kan doen naar onbekende werken. Voor mij onbekende werken. Die bij de mensen thuis thuishangt. Dus, ja. um... nou, dit is dus een oproep aan u, luisteraars, waar u zich ook ter wereld bevindt. Hè? Uh, Anne Mayon is natuurlijk ontzettend nieuwsgierig... van wat er allemaal onder de Zandvoortse bevolking leeft. Of dat u misschien weet... dat uh, de, uh, uw familie in het buitenland een bepaald schilderij heeft. Dat, uh, nou, dat kan gefotografeerd worden. Het kan naar haar uh, opgestuurd uh, worden. U kunt dat doen uh, via het genootschap Oud-Zandvoort. Want als u... Uh, lid bent en dat zijn er velen, dan kunt u de adressen in de klink vinden en anders dan uh, schrijft u naar de Zandvoortse Radio. Hebben wij een postbus? De Zandvoortse Radio. Ja, vast wel. Ik zou het niet geven. Oh, nou, <lacht> dat is dan jammer. We hebben, maar er zijn natuurlijk wegen genoeg om uh, dit uh, kenbaar te maken. U kunt altijd bellen. 57. 30393 en u bekendmaken en wat Annemarie ons zegt, zij zal dit zeer vertrouwelijk behandelen, want ik kan me voorstellen dat de mensen trots zijn en het graag openbaar willen hebben en de anderen zeggen nou, ik heb liever niet dat de mensen weten dat het bij mij thuis hangt. maar dat hoeft natuurlijk uh, helemaal niet. Annemarie, we hebben nog uh, een paar minuutjes. Ja. Uh, is er nog een, een schilder waarvan je zegt nou, daar, daar heb ik heel veel onderzoek of daar weet ik heel veel van of die heeft heel lang heel veel veel in Zandvoort uh, geschilderd. Ik zie hier hulk uh, bijvoorbeeld. 436. Postbus 436. Postbus 436. 2040. 2040. Anton Karel. Dat is dus het postbusnummer. Zullen we het nog één keer herhalen? Postbus. Postbus 436 2040 Anton Karel in Zandvoort. Als u uh, wederwaardigheden voor Annemarion Sense heeft. Annemarion, het laatste woord is aan jou. Voordat ik het afsluit. Uh, nou ja, er zijn in het boek wat ik, uh, heb ik eigenlijk de, de, de schilders die in de jaren 20 uh, of in eigenlijk in de, in de 20ste eeuw zijn gekomen, heb ik eigenlijk een beetje onderbelicht gelaten. Want er is eigenlijk zo verschrikkelijk veel te vertellen over de 19e eeuw dat ik eigenlijk maar twee van die uh, mensen heb behandeld. Uh, er staan ook twee artikelen niet in die ik wel in de klink heb behandeld. En eigenlijk twee daarvan zijn de, de, de bekendste die eigenlijk in de 20e eeuw zijn gekomen. En dat zijn natuurlijk uh, Kees Verkade, de beeldhouder. En uh, die in de jaren 60, uh, 50-60 heeft gewoond. En uh, um, onze naar de cabaretier, uh, Toon Hermans. Oh ja. Ja, die uh, ook hier uh, lange tijd heeft gewoond en die ook heel veel leuke gedichtjes heeft gemaakt uh, over Zandvoort. En zijn schilderijen zijn op een gegeven moment ook verkocht bij Christies. Uh, er werd toen een beetje over gediscussieerd wel of niet in het boek. Omdat het natuurlijk een alleskunstenaar is en... Uh, Past hij op dat moment niet zo goed in het boek. Terwijl hij wel hele prachtige plaatjes heeft gemaakt. Al heeft hij zijn, uh, zijn schilderijen niet... Uh, ja, is ook weer niet duidelijk herkenbaar dat het Zandvoort is. Zodat hij heeft een enkel strandgezicht en wat interieurs geschilderd. Maar desalniettemin toch echt wel uh, een moeite waard... om weliswaar misschien wel in het volgende boek te worden opgenomen. Samen met uh, Kees Verkade. Nou, fantastisch. Ja, daar staan heel veel beeldhouwwerken van in Zandvoort. We zijn net uh, in Biot geweest, Pieter en ik. Want we hadden een uitnodiging voor een tentoonstelling van hem daar. Dus uh, ja, dat was fantastisch. Ja. Uh, Om weer zoveel werk uh, van hem te zien. Maar goed, we zijn er, helaas... Het, aan het einde van dit programma. Nou, Ik zei al van tevoren, we kunnen hier drie uitzendingen over praten, want we hebben uiteindelijk maar vier of vijf uh, van de 27 die je in je boek hebt staan uitvoerig uh, belicht. Heel hartelijk bedankt voor je komst, voor je Gergen. duidelijke uitleg. Ik vond het echt zelf fantastisch om naar te luisteren, dus ik hoop luisteraars dat u net zo genoten heeft. Hartelijk dank Jan Kool voor de techniek en voor de kerstliederen die je voor ons hebt uitge. Zocht. Volgende week ben ik hier weer, hè? Want dan krijg ik mevrouw Tieneke uh, Jongbloed-Spoelder uh, die komt vertellen over de zaak van haar ouders, haar broer en haarzelf eh, op de hoek van de Haltestraat en de Schoolstraat. Dus dat wordt weer een heel interessant programma. Van de week ga ik alvast met haar praten. Maar ze was al aan de deur en zei ik heb al zoveel leuke dingen. Dus dat wordt vast weer een heel gezellig programma. Nogmaals, anne bedankt voor je komst. En luisteraars, tot volgende week. Bedankt.